Zit van der Linde met het NOS-journaal. Belgisch zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd wordt ontslagen. De Belgische federale regering heeft een akkoord bereikt over verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt kan worden geschorst. Als de vaccinatie op 1 april nog niet gehaald is, volgt ontslag... De vakbonden zijn het niet eens met het besluit, maar de zorgorganisaties vinden juist dat de overheid nog verder moet gaan... ...door ook logistiek personeel in ziekenhuizen en maatschappelijk werkers te verplichten om een vaccinatie te halen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van coronatests. Er zijn sterke vermoedens dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven... Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. De krapte op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Deze zomer waren er 126 banen voor 100 werkzoekenden. Het personeelstekort is in de handel het grootst. Daarna volgen de zakelijke dienstverlening en de zorg... Tegelijkertijd is de werkloosheid met 3,1 van de beroepsbevolking weer bijna net zo laag als voor de coronacrisis. Een danscafé in Schijndel heeft een tijdelijke huisvesting in België geopend om de Nederlandse coronaregels te omzeilen. Met bussen worden in het weekend 200 gasten vanuit Schijndel naar Turnhout gebracht, waar geen vervroegde sluitingstijden gelden. Gasten moeten wel een QR-code hebben en mogen niet zelf met de auto komen... Het Danscafé zegt hiermee geen regels te overtreden. Het weer nog veel bewolking vannacht. Het koelt niet verder af dan een graad of vijf. De komende dag blijft het grijs en bewolkt. Het wordt tussen de zes en acht graden. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm sit up. I've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 Me raad, vertel me wat ze doen Zal ik ooit nog dromen Net als Sluip naar buiten voor je wakker wordt. Als de hele, wereld de hele wereld slaapt. Ik haal mijn fiets heel zachtjes van het slot. Voordat de liefde, hier ontvaart. de liefde hier ontvaart. Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij. Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij. Voor je vader ha <laughs> Pas que fora Cielo in fiamme ricca in me come scena su un attore per amore, hai mai fatto niente is coming See you soon. Happies for all time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 Bij me blijven, Er niks aan de hand. Nee, ik, wil kwijt, ik wil jou niet kwijt. Want zo ben jij, want zo ben jij, want zo ben jij, want zo ben jij. dus ik ben een handvol. Oh, dus jij bent het antwoord. Laat me je wakker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 Zo ben jij, zo ben jij, zo ben jij, zo ben jij, het ritme van zon